Keerst een klomp met het NOS-journaal. In de Turkse is in de buurt van het Besiktas stadion. Kort daarna was er geweervuur te horen. Er zouden zeker 13 doden zijn gevallen. Turkse media melden dat een van de explosies een zelfmoordaanslag was. De Turkse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het erop lijkt dat het doelwit een bus van de politie was. Zeker 20 agenten zijn volgens de minister gewond geraakt. De A9 richting Amersfoort blijft nog zeker tot na middernacht dicht. De politie is nog bezig met het onderzoek naar het dodelijke ongeluk van vanmiddag... waarbij een constructie met matrixborden naar beneden kwam. En daarbij kwam één inzittende van een auto om het leven, een ander raakte gewond. De A9 richting Amstelveen is wel weer open. IS-strijders zijn opnieuw Palmyra binnengetrokken. Dat meldde internationale media op basis van Syrische activisten... Negen maanden geleden had het Syrische leger de stad juist heroverd op IS. De terreurgroep zou het noordwesten van de Syrische stad weer in handen hebben. Ook in het centrum van Palmira wordt gevochten. Strijders zouden een opslagplaats voor wapens, een ziekenhuis en belangrijke graansilo's hebben veroverd. In Baarn woedt een grote brand bij een autogarage. Het pand staat op een bedrijventerrein langs de A1. De brandweer verwacht niet dat er nog mensen binnen zijn. De brand brak rond half tien vanavond uit. Volgens ooggetuigen sloegen de vlammen meters hoog uit het dak van het garagebedrijf. De brand zorgt voor veel rookontwikkeling... maar volgens de brandweer is er nog geen reden om de A1 af te sluiten. In de Eredivisie heeft PSV in eigen huis een de overwinning geboekt op Go Ahead Eagles. De landskampioen versloeg de hekkensluiter met 1-0. Bij Pek Zwolle Willem 2 werd niet gescoord, daar werd het 0-0... Heerenveen won moeizaam van Excelsior met 2-1. En NEC heeft thuis met 3-0 gewonnen van Aro Den Haag. De club uit Nijmegen maakte alle drie de doelpunten in de eerste helft. Het weer. Vannacht wordt het snel droog en het koelt af naar een graad of 7. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. In het Noordoosten is kans op een enkele bui. Het wordt ongeveer 9 graden. Dit was het al. Danvoort heeft, heeft het. En jij beleeft het. Sneeuw. Sneeuw. Warmte. Warmte. Warmte. Kerst. Yes. CFM, dit is kerst met CFM, met me nu de nacht. You And the critics to but the strongest survive another scar. May bless you. don't give up. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no,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 Si je quieres un atajo y lo quieres por abajo yo te Then I'm... En stuur u allemaal fijne dagen.